Binnen dribbelen, bedenkt zich, draait om, bedenkt zich nog een keer, gaat op de bal staan, heeft een circustrucje. en schiet uiteindelijk de bal via een tegenstander, dat is Royce, over de zijlijn, ingooi Ajax. Waar het vaak om gaat is uh, om uh, te durven voetballen, als je eenmaal over uh, de eerste scène heen bent en het uh, gevoel hebt, nou dit is lekker. Dit is niet uh, imponerend, maar lekker. Nou, ik heb het idee dat uh, uh, Ajax dat gevoel wel een beetje krijgt. Men durft dan ook van nu op de helft van de tegenstander te acteren. Ook Borussia Dortmund, ja die wind is wat, wat gaan, gaan liggen natuurlijk, dat hou je ook geen 90 minuten vol, Oh, de Jong. Op een paasje van Moizander. Vlag bleef omlaag. Verdediging van Borussia Dortmund rekent eigenlijk helemaal nergens meer op. En uh, de Jong meldt zich dan toch tussen de achterlijn en het meter gebied. Weliswaar wat aan de rechterkant krijgt de bal niet onder controle. Dus hij gaat gewoon over de achterlijn. Maar daar was hij wel ineens. Het is inderdaad Gutsen die zich, uh, zie ik nu in de herhaling, losmaakt van en Met wat geluk uiteindelijk één op één komt met Vermeer. Nog vastgehouden wordt door Moizander. Ja, dan uh, redt uh, Vermeer. Die scheidsrechter heeft dat overigens niet gezien. Gutsen uh, reclameert ook bij die man... Die als vijfde dan wel zesde man opgesteld staat. En had wel een punt denk ik. Hij heeft zeker gelijk. Want als hij gaat liggen krijgt hij een strafschop als mensen dat dan wel zouden hebben gezien. Want hij werd wel degelijk vastgehouden. Hij speelt dus met vuur. Niklas Moisander. Dat is duidelijk. 1-2 van Ajax. Aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Dortmund wordt tot de halt geroepen. Omdat Sana ondersteboven wordt gekukeld. Die krijgt daar een vrije schop voor. Die bal gaat daar weer terug naar Aldewereld. Aldewereld Moisander. Het wordt even ook in het stadion. Dat hoort u op de achtergrond wat rustiger. Mooi zijn komt. Misschien dat ook de supporters van Dortmund voelen dat Ajax zich wat beter in de wedstrijd gaat nestelen. Diepe bal op Babel. Zo, dat is geen gekke bal, maar hij staat buiten spel. Babel en neemt de bal wel aan op de, zeg maar, het hoogte van de penalty stip. Maar dan heeft de grensrechter aan de overkant, de Italianen dus, al de vlag omhoog gestoken. En komt er een vrije schop aan voor Dortmund. Maar het feit dat Weidenfeller niet heel veel haast maakt en de bal nu breed meegeeft aan Sumutic. geeft denk ik waan dat ook Dortmund voelt dat de eerste 5, 6, 7 minuten beter waren van de Duitsers dan de 6, 7 minuten daarna. Ja, Dortmund is uh, begonnen met een uh, soort revanchegedachte. Terwijl Subotic nu een uh, lange bal loslaat richting het uh, strafstopgebied van Ajax. Daar waar Lewandowski wat met de armen zwaait en uiteindelijk uh, wereld raakt. Die gaat naar de grond, uh, komt de vrije trap aan. Alderwereld moet wel snel gaan staan. Nou ja, dan uh, geen blessurebehandeling. Lewandowski krijgt een uh, korte waarschuwing van uh, de Italiaan, Zwaait inderdaad wel stevig met zijn armen, maar niet zo stevig dat Alderwereld daar een knock-out van zou raken. Dus wat dat betreft uh, valt het allemaal wel mee. En dat zien we ook. Want uh, al de wereld staat gewoon weer. Nee, een revanche gedachte bij Borussia Dortmund. Dat hoopvol begon. Olympiakos vorig jaar. Arsenal en uh, Olympique Marseille. Het leek ook eigenlijk allemaal prima te gaan. Maar met name de 3-2 nederlaag hier. Tegen Olympique Marseille is toen uh, hard aangekomen. En wat dat betreft heeft men lang gewacht om op dit mooie Europese podium weer te mogen acteren. Nu dus tegen Ajax. Dat balbezit heeft via Babel. En dan net die bal niet onder controle kan. Komt de tegenstoot aan van de Duitsers aan de linkerkant van het veld. Lewandowski gezocht, Royce meldt zich in het centrum. Krijgt de paas, die komt uit aan de linkerkant. Daar is Royce. daar komt een voorzet. Die wordt onderschept, prima verdedigd door Moisander. Die daarvoor nog de bedanktjes krijgt van zijn collega's achterin. En die zijn op hun plaats, want de Fin lost dit dreigende Duitse probleem bijzonder goed op. Ingooi voor Dorpoort aan de linkerkant van het veld. Zo is de drukte wel weer te vinden rondom dat strafvolgebied van Vermeer. Krijgt Götze de bal. Moet hem terugkaatsen naar de linkerkant. Is dan eigenlijk ogenblikkelijk weer aanspeelbaar. En krijgt ook weer de bal terug. Twee mensen voor het doel. De twee Polen. Lewandowski en Blazikowski. Maar de bal komt dan niet. Die wordt door Ajax weggewerkt. Op het hoofd van Hummels. En dan via Gundogan weer ingeleverd bij Subotic. En de middencirkel. Zo even ook moet de bal weer terug. Hij steekt de middenlijn over. Speelt Lewandowski aan. Die eventjes is uitgezakt uit de spits. De combinatie waar Gundogan bij betrokken is. Ja, die is aardig steken op Royce. Maar... Doorzien door Ajax en met name door Paulsen, die met al zijn ervaring denkt ja dit gaan ze doen. Dat zag en uiteindelijk die bal richting de achterlijn kon verlengen. Zodanig dat hij voor Dortmund onbereikbaar was. En voor meer met een grote krachtsinspanning zorgt er dan voor dat het geen corner wordt. En een ingooi voor Dortmund aan de linkerkant. Daar waar Guts inmiddels gevonden is. Nu 1 op 1 bij de cornervlag met Paulsen. Even een etage terug. Kan er nu richting het Zarsomgebied gespeeld worden? Ja dat kan. Maar Ajax werkt weg via Sana. Wel op het hoofd van uh, Subutic. Die komt hem weer de andere kant op. Dan komt hij op het hoofd van Alderwereld. Die komt hem dan ook maar weer de andere kant op. Dan moet De Jong de bal met de voeten spelen naar pauze. Dat doet hij goed. Dan komt hij aan de linkerkant uit bij Blind. En Blind paast ineens. En uh, ja, dan moet je wel lopen boerrichter. Als er nou één bij Ajax is, is die eigenlijk al een tijdje zo ongelooflijk uit vorm is dat het bijna steun is om naar te kijken. Af en toe is het boerrichter. Want of de bal springt van zijn voet, of hij staat niet op te letten, of hij verwacht een diepe bal en komt in de bal. Ja, het is maar hij kwam niet in de bal. En Blind moet dan uiteindelijk wel zien dat hij in de bal komt. Je kunt wel een bal blind, hoe leuk dat ook klinkt, <laughs> uh, nu de diepte insturen. Maar als er niemand is, dan houdt dat snel op. Ja, dat is waar. Maar het straalt echt de straat een beetje ongeluk vanaf van dat vind ik. Dat viel me afgelopen weekend tegen RKC ook op. Maar goed, het kan ineens terug zijn. Zo gaat dat met vorm. Inmiddels heeft Dortmund de bal via de linkerkant. Dan gaat de voorzet komen. Daar is Lewandowski. Die komt met de hoofd met de bal. Maar daar is gefloten. Omdat hij geduwd heeft, denk ik. Grensrechter vond niks. Dus buitenspel was het niet. Dan moet Lewandowski zijn tegenstander een duwtje hebben gegeven. Balbezit weer terug voor Ajax bij Blind. Hij trekt een onschuldig gezicht, die pol Dus het zal wel waar zijn. Balbezit voor Eriksen. Eriksen Blind aan de linkerkant. wordt opgejaagd door Gutsen. Gaan we even terug naar uh, Mooi Zander. Uh, gaan richting de 20 minuten. 0-0 is de stand en Ajax heeft meer en meer balbezit. In deze wedstrijd. Nu via de Jong. Dan naar de rechterkant. Daar is Sana. Kijken of hij weer zozeer gezegd heeft. Nee, hij speelt hem nu goed terug op de Jong. De Jong slingert hem voor de goal. Dan komt hij aan de linkerkant uit. Van het strafstopgebied. Daar waar Deli Blind toch wat gedurfd ook is meegestoken. Terug naar Eriksen. Eriksen gaat hem nu het strafstopgebied insteken. Daar kan de Jong aannemen. Gaat ook onderuit. Wegwerpgebaar van Hummels. Als de scheidsrechter al dacht aan een penalty. Wordt hij door Hummels al op een andere gedachte gebracht. Dortmund heeft inmiddels uitverdedigd. Maar Ajax heeft verdedigd. Ver naar voren. Want al andere wereld is met Lewandowski mee. En nog op de helft van Dortmund zijn die twee in een duel, behalve de zijlijn. Op uw radio hoort u ook steeds meer geluiden van zeg maar, onze rechterzijde. Ik weet niet of uw linkerbox daar aan meedoet, maar dat zal wel. En dat zijn dan de, de fans van Ajax, 3,500 duizend meegekomen uit Nederland... ...die langzaam maar zeker wat meer lawaai gemaakt maken... ...en die van Dortmund langzaam maar zeker wat minder. Vermeer pakt een doorgeschoten bal op, de klok zegt 20 minuten... De scorebord zegt 0-0. We hebben aan beide kanten een hele grote kans gezien. Van Ajax aangeboden omdat Kündelgan een fout maakte. Maar uiteindelijk Eriksen de bal er niet in kreeg. En aan de andere kant is dat moment met Gutsen, Die van de bal werd gezet door Vermeert. terwijl hij nog werd vastgehouden als een shirtje door Moizalde. Die nu de bal heeft. Maar Ajax krijgt wat voet aan de grond in Dortmund. Dat is in ieder geval een plezierige gedachte. Dat is het idee. We zitten in de wedstrijd. En wie weet is er vanavond van alles mogelijk. En als ik heel eerlijk ben, begon ik niet per se met die gedachte aan de wedstrijd. En werd ik daarin bevestigd in de eerste vijf minuten. Dat ziet er inmiddels beter uit. Als Ajax uh, balbezit heeft achterin, zag Paulsen terug. Gaat zander naar de linkerkant en al de wereld naar de rechterkant. dan moeten de backs eigenlijk heel diep gaan staan. Het is een beetje zoals uh, Barcelona ook wel eens uh, speelt. En Paulsen speelt dan echt tussen die twee centrale verdedigers in. Nu ook weer. Heeft die bal te pakken in uh, de achterste lijn. Wordt nu wel opgejaagd, maar slingert hem dan toch richting Boerrichter. Maar ja, die uh, liep nu ook weer niet. De bal komt dus terecht bij uh, in eerste instantie Pichek. En vervolgens bij Guts. Maar die verspeelt hem op blind. Dan kan Boerichter aan de wandel. Maar ja, dan heeft hij de vorm niet. En het geluk ook niet. En krijgt hij de bal in de kluts niet mee. Maar gaat hij over de zijlijn. Dan moet uh, Boerichter dus weer terug in defensieve stelling. En gaat Pichek namens uh, Borussia Dortmund ingooien. 10, 15 meter voor de middenlijn. Dat doet hij. In uh, de richting van uh, Spits Lewandowski. Maar ja, eigenlijk staat toch ook verdedigend zijn mannetje. Ook nu weer Paulsen met een handige interceptie. Maar handig, maar ook hard. Want hij raakt daar. Een speler van uh, Borussia Dortmund mee, Lewandowski. Althans, die wekt de indruk dat hij geraakt wordt. Ja, mij viel het allemaal wel mee. Ik denk dat uh, de heren in het uh, heet van de strijd natuurlijk wel eens naar een bal gaan met een uitgestoken been. Dat doet Paulsen, Dan wordt hij trouwens terecht voor teruggevloten. Maar volgens mij uh, valt de schade aan de benen van Lewandowski wel mee. Ze raken elkaar wel even, maar Lewandowski doet eigenlijk hetzelfde als Paulsen. Dus nou ja, oké. Okay. De scheidsrechter, de Italiaan heeft besloten dat er een vrije schop komt voor Dortmund. Dat lijkt me nogmaals terecht. En zo voetballen we weer aan de linkerkant van het veld met balbezit voor Schmelzer. Die speelt naar Keel, de, de aanvoerder. Die komt terecht aan de linkerkant. Ja, moet dan een voorzet geven. Maar er staan veel ajax hier. Ajax komt er wel uit, maar voor even. En dus heeft Dortmund de bal weer op de helft van Ajax. Gundogan, bal terug naar Hummels. Hummels zoekt en Ajax is nu massaal rond de eigen 16 gaan staan. Een soort handbalverdediging. Dus moet die bal maar eens een keer op hoop van zegen de lucht in. En daar is Kenneth Vermeer, die vandaag in Beeld nog werd omschreven als een veel te kleine keeper. Daar zou Borussia Dortmund toch van moeten profiteren, al volgens de lawaai -krant in Duitsland. Nou, deze Vermeer laat even zien dat hij met zijn 1'82 dat dat best meevalt. Tornt boven de lange mensen van Dortmund uit, dan had hem te pakken. Inmiddels heeft Ajax ook weer een bal bezit, speelt het even achterin rond. We kunnen misschien heel even naar het matchcenter. Want misschien is er wel gescoord bij een van de andere wedstrijden op de Europese velden, Andy. Niet. Zeker niet bij Real Madrid tegen Manchester City. Daar staat het nog 0-0. Maar Slatan heeft toch voor iets unieks ge gezorgd. Hij scoorde 1-0 nadat Kuipers een penalty heeft gegeven. En scoort nu voor zes verschillende clubs in de Champions League. Overigens Montpellier 1-0 voorgestaan tegen Arsenal. Maar heel snel omgekeerd naar een 2-1 voorsprong voor Arsenal. En opvallend, Malaga Zenit 2-0. Snel terug naar jullie in Dortmund. doorkomt. Komt de kans aan voor Ajax. Maar Boerichter loopt buitenspel op de paas van blind. Dat is een uh, kwestie van een halve seconde, denk ik. Want uh, de aanval is eigenlijk prima. Die wordt opgezet door Babel. En de herhaling wijst uit dat het inderdaad buitenspel is. Het zal niet veel zijn geweest, maar niet veel is ook buitenspel. Terwijl nu Weidefellen. De keeper wordt opgejaagd door Babel. Dat heeft hij net in de gaten. die komt met een wat ongecontroleerde verre trap. Waar Van Rijn het hoofd half tegenaan zet. Dan moet al de wereld nog naar die bal toe om te voorkomen dat hij alsnog in Duitse handen valt. En dan gaat hij zelfs terug naar Vermeer. Vermeer krijgt bezoek van Lewandowski. Is er nog ruimte? Ja, aan de rechterkant. Die ruimte komt er dan bij wereld. Die trapt dan, lijkt me wel verstandig, de bal zo ver mogelijk naar voren. Dan wordt hij door Babel weggekopt, dan ben je wel de bal kwijt. Maar is het gek genoeg, in ieder geval de rust om daar achterin de boel weer even te repareren. 0-0, nog altijd in Dortmund. Het balbezit voor Borussia Dortmund. Het lijkt alsof het publiek ook herkent en herkent dat het elftal wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Want ja, dit is niet het Dortmund zoals het thuis normaal gesproken speelt. Heersend, zeer dominant. Nee, Ajax pakt... In, bij tijd en wijlen gewoon het initiatief en acteert dus op de helft van de tegenstander. En het uh, publiek ziet dat het helftal van uh, Jurgen Klopp wat zoekende is. En dat zeuntje in de rug hebben we dus net gehoord. Nou, Hummels met uh, een groot stap richting het Ajax-strafstorpgebied speelt de uh, Gutsen aan. Maar het uh, jonge talent van uh, Duitsland gaat uh, onderuit. Wordt misschien ook wel aangetikt, maar het is niet gezien door Italiaanse ogen. Dus uh, de ogen van uh, de scheidsrechter die even later wel een overtreding ziet... Ik denk dat dit een compensatiefluitje is. Boerichter maakt dan in de as van het veld de overtreding. En het slachtoffer is Keel. Nou ja, daar wordt dan wel voor gefloten. Dat betekent dat Dortmund, Nee, Pichek is het. Dat Dortmund nu een vrije trap krijgt. Halverwege de helft van Ajax. Precies, recht voor de goal van Vermeer. Eerdere moment was dat van Gutsen en Blind. Nou ja, daar leek het alsof Gutsen een overtreding tegen kreeg. Maar Blind deed volgens mij niet zo heel erg veel. Hier werd gecompenseerd. Nou... Ja, zit nou, ja, nee, ja? vol met zijn voet op, uh, op zijn voetstout. Dus uh, dan is deze vrije trap alsnog terecht. <laughs> ja. Compensatie. Ligt wel 10 meter verder weg. Dat mag een geruststellende gedachte zijn. Want uh, 35 meter is ongeveer de afstand. Er komt een soort voorzette gebied binnen. Die wordt door Ajax weggekomen door Babel uitverdedigd. Nou ja, die trapt de bal meer omhoog dan weg. Dan komt Paulsen met een soort karatentrap in. Maar als je de bal raakt en geen tegenstander in gevaar brengt, mag dat. En dan wil Boer er mee vandoor. En wordt hij denk ik van de sokken gelopen en vindt ook de scheidsrechter dat. Dan krijgt Ajax een vrije schop. Nu is bij Ajax iedereen boos. De boerrichter zal tevreden zijn dat hij nu de vrije schop meekrijgt. Dat hij even wordt vastgepakt door Pisek, Omdat hij natuurlijk zo even bij die vrije schop de fout in ging. Door eigenlijk te lopen waar hij niet moest lopen. Bij het uitverdedigen. te pingelen waar hij niet moest pingelen. En zichzelf een beetje de problemen in draaien. Nu loopt dat beter. En kan Ajax via de rechterkant gaan bouwen aan iets wat een aanval zou moeten worden. Die ook eens een keer weer een doelkans zou opleveren. Sana in combinatie met Babel. Sana verspeelt de bal en de Duitsers komen via Gutsen. Gutse zoekt en vindt Blasikowski Die stuurt dan Lewandowski weg. Maar dat is dan weer doorzien door Alderwereld. De Jong is dan degene die de bal ontvangt. 10 meter voor de middenlijn in de as van het veld. Maar die levert eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig in bij Royce. Kan dan die fout wel herstellen. Samen met Van Rijn. De bal gaat wel over de zuilen. En Dortmund dortmoed heeft inmiddels al ingegooid. En Gutse gevonden. Gaat over een uitgestoken been. Dat been hoort toe aan het lichaam van Siem de Jong. En dus weer een vrije trap. Voor Borussia Dortmund, nou, in, eh, qua afstand ongeveer net zover als eh, de vrije trap zojuist. Alleen iets meer aan de linkerkant en wat sneller genomen. Maar Babel verdedigt goed mee in eigen strafschopgebied. Als daar iemand wordt weggestuurd aan de linkerkant van het strafschopgebied. Nou, dat heeft Babel goed gezien. Het uitverdedigen verdient niet de schoonheidsprijs. Maar eh, Borussia Dortmund moet wel weer helemaal opnieuw beginnen. In minuut 27 van deze wedstrijd Subotic zet aan en komt terecht halfweg de held van Ajax. Ik wil een steekballetje geven, dat moeten Servische centrale verdedigers niet doen. Dat blijkt, want dat wordt onderschept door Ajax. En uh, via ploeg uit Amsterdam dat dan een ingooi aan over. Langzaam maar zeker uh, was er wel weer zo'n moment dat je dacht, komt Dortmund nou weer. En komen ze nou weer. Dan dreigt er even wat uh, druk te ontstaan rond dat strafselblieft van Vermeer. En het lijkt me verstandig dat Ajax dat nu de bal heeft. Vooral even de bal houdt. En het balbezit koestert zoals dat zo mooi heet. Want daarmee geef je toch in ieder geval je tegenstander even het nakijken. En dat kan Ajax nu wel gebruiken. Toch een diepe bal, begrijp ik niet. Maar goed, Van Mooijsander, die moet dan op het hoofd komen van Babel. Die wordt door smelten van de bal gezet via Gundogan, die hem terugkopt naar zijn keeper. Heeft Weidenfeller de bal te pakken. Weidenfeller die hier al jaren keept. Al zo lang dat hij zelfs nog met Bert van Marwijk samengewerkt ja. heeft. Bert van Marwijk vond het overigens niet zo'n goede keeper, want die zetten hem op de bank. Ja, en dan zette Dennis Gentenaar in het, uh, in het elftal. Die uh, toen ook hier was, net als Van der Gun destijds. een uh, Smollardek, Binaar denk ik. Binaar, ook uh, door uh, Van Marwijk gehaald. En in het uh, nog verder verleden hebben Nijhuis en Dechefair hier uh, Nederlandse inbreng verzorgd. En Willy Lippens heeft hier ook nog gespeeld, Lassik. Wat dat betreft uh, zijn de Nederlanders hier wel vertegenwoordigd geweest in dit uh, Westfalend stadion. Nu zit er geen enkele Nederlandse inbreng in is Jurgen Klopp degene die het uitstekend doet. En dit elftal heeft gebracht daar waar het al jaren wil zijn. Namelijk aan de, de top in elk geval van het Duitse voetbal. Twee keer kampioen op rij. Afgelopen jaar ook de beker gewonnen. Maar Europees stelt het eigenlijk niet zo heel veel voor nog. En daar moet verandering in komen. Misschien wel dit seizoen. Gundogan heeft de bal bezit voor Dortmund en geeft hem naar de linkerkant. Smelt ze. De linksback gaat de voorzet geven. Balken bij de tweede paal. Lewandowski ligt ineens in het strafschopgebied. En kijkt smekend bijna naar de scheidsrechter die zijn handen opsteekt. En zegt, "Nou, ik weet niet wat je doet, maar ik heb het niet gezien. Dus uh, neem er een handdoekje bij en ga lekker even in de zon liggen. Maar een strafschop ga je hier niet voor krijgen. Uh, Ajax heeft de bal. Paulsen paast. Babel loopt. Komt in de hoek uit, maar hij velt de bal is alleen. Er moet een actie komen langs Subutic of wachten op steun. Die komt nu de bal kan terug worden gelegd op Eriksen. Die op 20 meter van het doel een actie maakt. De tegenstander voorbij loopt. Dan komen er drie naar hem toe. Gaat de bal weer naar de buitenkant? De babel er komt een voorzet. Ja. En die wordt dan door Smeltzer weggekopt. Daar had IJs wellicht wat meer mee kunnen doen. Uitbraak van uh, Brucia Dortmund komt er niet. Lewandowski wordt namelijk opgehouden door wereld. Dat is niet voor de eerste keer. Helemaal naar uh, de linkerkant. En dan moet hij helemaal terug naar uh, zijn centrale voor uh, de verdedigers. En uh, Hummels is het die de bal uiteindelijk ontvangt. En nu wel, maar een aardige paas. Iemand wegstuurt aan de linkerkant. Dat is Lewandowski Vermeer zijn goal uit. Lewandowski met een poging. Linkerkant net buiten het grasomgebied, Bal gaat over de goal heen. En dan zegt Lewandowski, ja maar wat hij Vermeer doet, dat is toch niet volgens de regels, scheidsrechter. Maar uh, de Italiaan wijft alle Poolse protesten weg. En uh, zegt, nee hoor, dat heeft die keeper prima gedaan. En zo is dit moment weg. Maar het was een aardige paas van Hummels van achteruit. Waar Lewandowski op volle snelheid toch in balbezit kwam. Maar Vermeer, die nog wel eens wordt verweten dat het allemaal wat te druistig is voor de goal. Deed dit prima. Zorgde ervoor dat Lewandowski aansnel moest schieten. En zijn nauwkeurigheid dus niet kon gebruiken. Bal ging eroverheen. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant. Nou ja, dat was het wel. Maar dat duurde niet zo lang. Want Boerenrichter wordt afgetroefd. Door de rechtervleugel verdedigen. Zodat Hummels de bal weer Hummels ziet. beweging Bij de linkervleugel verdedigen. Dat is, want die naam hebben we nu een paar keer genoemd. Schmelzer in de laatste minuten. Want dan komt hij weer. Royce aangespeeld. Schmelzer loopt door. Krijgt de bal weer mee terug. Schmelzer, daar komt de schietkans. En die wordt gered door Vermeer. De linksback van Dortmund zorgt dan eigenlijk. Na die grote kans van Götze. Van alweer een kwartier geleden. Voor de beste mogelijkheid van het laatste stuk. En dat doet hij na een goede combinatie met Royce. En na de goede redding van Vermeer, dat moeten wij gezegd. Levert dat Dortmund een hoekschop op. Het is weer alle hens aan dek voor Ajax. Hoekschop komt vanaf de linkerkant. We hebben al gezegd, lange centrale verdedigers zijn natuurlijk mee voorin, maar de bal wordt door Babel uit het schafstopgebied weggekocht. Wel weer aan de linkerkant bezorgd, waar Royce nu een voorzet geeft. Weer het schafstopgebied in. Palsen werkt weg. Oh, daar komt een knal. Nou ja, daar had Keel een knal in gedachten, maar het kwam er niet helemaal uit. Met name ook omdat het snel moest en omdat het zo druk was zo vlak voor. De bal gaat hoog en vooral naast de goal van Ajax, dat dus nu ontsnapt, even onder de druk weg is na bijna 31 minuten, jij bent scherprechter en hebt even gekeken ook naar dat moment van meer Lewandowski. Daar was niet zo heel veel aan de hand, leek me. Nee. En uh, um, wij kijken nog even in de herhaling naar een eerdere valpartij van Lewandowski, die zich dus schuldig maakt. Aan uh, toneelspel hier in het uh, Westfalenstadion. Het is natuurlijk een kwestie van tijd of de scheidsrechter uh, trapt er een keer in. Maar ja, die komt uit Italië en daar zijn ze dit soort dingen wel gewend. Dus wat dat betreft is de man niet helemaal bleu aan het uh, duel begonnen. Ajax moet weer even herpakken, want Borussia Dortmund is de sterkere in de laatste 10 minuten. Boerrichter moet uh, zich haasten om een paas van Paulsen binnen te houden. Dat lukt en dat doet hij dan goed. Dan komt er een korte combinatie waarbij Blind betrokken is. Dat loopt maar net goed af. Dan doet Siem de Jong het enige wat hij moet doen, namelijk hard de bal uit de, de drukte wegtrappen. Die wordt dan opgevangen door Boerrichter die hem via zijn tegenstander over de zijlijn speelt. Nou gaat iedereen klappen, want klopt, de trainer van Dortmund zegt goed dat je daar zo uh, je voet nog voorzet. Tegen zijn manschappen en bij Ajax is iedereen tevreden omdat ze er een ingooi overhouden. Terwijl ze eigenlijk twee, drie keer dachten dat ze de bal kwijt zouden raken onderweg blind. Geniet blijkbaar zo van het moment dat hij de bal wel heel lang vasthoudt. Nu gooit naar Babel. Die wegdraait van twee tegenstanders. De bal teruggeeft op de eigen helft. Linkerbal, bal maar komt bij de wereld gaat nu lopen. 1-2 met Eriksen. En dan de bal naar de rechterkant gegeven naar Sana. Dat ziet er goed uit. Hij meldt zichzelf voor de goal. En was hij een spits? wereld Sana krijgt die bal voor het doel. Maar wordt door Huls uitverdedigd. Vallend. En dan op de punt van het strafschopgebied door Eriksen gecontroleerd. Nou ja, gecontroleerd. Hij was hem kwijt weer. Ja, aan Gundogan. Maar vervolgens wordt er. Nee, hij gaat over de zijlijn de bal. Dus mag, uh, nee toch, een overtreding gemaakt op diezelfde Gundogan. En gaat uh, Borussia Dortmund de vrije trap nemen. Sterker nog, dat heeft uh, de kampioen van Duitsland inmiddels uh, gedaan. Nog ongeslagen overigens. Twee overwinningen en een uh, gelijk spel. En in uh, Dortmund was men bijzonder blij met de prestatie van het afgelopen weekend. 3-0 winnen van Leverkusen En klopt zei, dit is de beste wedstrijd tot nu toe. Dit wil ik ook zien tegen Ajax. Ik denk niet dat hij wat dat betreft helemaal bevredigd wordt. Nu een bal waar Boerichter normaal gesproken wel raad mee weet. Maar Bas heeft het al eerder gezegd. Hij worstelt wat met de vorm. De linksbuiten van uh, Ajax. En kan dan, ja, loopt dan net niet goed. Kan dan net niet bij die bal. En Dortmund heeft hem inmiddels veroverd. Sterker nog, Dortmund valt aan. Via Gutsen rechterpunt op gebied met Paulsen voor zich. Gutsen brengt de bal voor de goal. Daar is Lewandowski, daar is ook keel, keel, komt. half. En dan komt de bal terug via de linkerkant. Is er paniek bij Mooijsander? Wordt hij nog een keer ingebracht? Wie gaat er schieten? Nou niemand, want Blind trapt de bal weg. Maar paniek met een grote P achterin bij Ajax. Dat is het spel. Ja, een ander woord is er niet voor. Want het gaat tot twee, drie keer toe eigenlijk bijna mis. En Ajax maakt daar ook pupillenfouten. Door de bal weg te willen trappen. En hem zo bij een tegenstander notabene in je eigen strafschopgebied in de schoenen te schuiven. Als je dat blijft doen komen de problemen vanzelf. En er komt alweer een voorzet. Nou ja, dat is ook weer dom trouwens. Want Smeltzer die de bal geeft, die heeft niet gekeken. Want er stond van zijn ploeg werkelijk niemand meer in de doelmond. Alleen nog Vermeer. Zo heeft Ajax de bal weer terug. Maar laten we zeggen, een minuut of 5-6 waarin Ajax de kluts een beetje kwijt is. En nog een aantal kansen voor de tegenstander moet toestaan. En eh, dan gek genoeg nu ook wel weer blij mag zijn dat het nog 0-0 staat. Vijf minuten geleden had ik eigenlijk willen zeggen... Ajax hoeft zich voor het eerste deel van deze wedstrijd niet te schamen. Dat hoeft het overigens nog steeds niet. Maar langzaam maar zeker komt het dus wel weer in de verdrukking. Paulsen. Wat kan Ajax in afvallend opzicht? Want los van die ene kans van Eriksen, die dus ingeluid werd door dat domme bal van Gundogan. is Ajax nog niet bij machtig geweest om echt gevaarlijk te worden daarvoor in. Siem de Jong verbetert nu wel met Gundogan. Goed. En daar komt de kans voor Boerrechter. De keeper is het doel uit. Die is op tijd. En dan ploft de bal bijna voor de voeten van Sana. De keeper staat nu halverwege zijn eigen helft. Maai de vellen. Die is daar weg. Er staan wel drie supporters, of drie, supporters, drie verdedigers in het doel. Maar Babel schiet de bal dan tegen een van die verdedigers op. Supporters in de doel, dat zou ook rol op hebben misschien. Ik denk er staan er wel 500. 500 hoor. Dit was toch een beste kans hoor. De steekbal op uh, Boerrichter. En uiteindelijk omdat die keeper verder eruit komt en denkt dan loop ik maar door. Levert dat nog een beste kans op. En dan gaat hij vervolgens onderuit. Komt hij dus helemaal niet meer terug. Maar nou ja, dan staan ze verdedigend toch hun mannetje. Uiteindelijk... Mag Piszczek degene zijn die een schouderklopje krijgt van, uh, van Weideveller. Want hij is de reddende engel. Corner komt er nog wel. Komt bij de eerste paal, kan niet worden doorgekopt door Sana Wordt opgevangen door Babel, teruggebracht ook. Babel moet dan zelf achter die bal aan, want hij wordt opgevangen door Borussia Dortmund. Verliest het van uh, Piscek En dan wil Piscek door. Maar dan is daar het uitgestoken been van Boerichter. Die dus net in die 1 op 1 met Weideveller het, uh, het loodje moest leggen. Uh, Weideveller was gewoon sneller en attenter. En uiteindelijk nu kan Boerrichter ervoor zorgen dat die aanval of die uitbraak van Borussia Dortmund Spaak loopt. Nou, dan is tenminste nog iets. Maar zo was er even wat opwinding aan de andere kant. En de oude Weidenfeller ging dus aan de wandel op zijn eigen helft en werd daar niet gelukkig van. Borussia Dortmund heeft de bal via Lewandowski, Spelzer en Keel. Wat van Marwijk goed gezien. Hummels heeft de bal. En Hummels, ja, wat doet hij? Pasen in de breedte. Dat kan naar Strobotic. Alle veldspelers op de Ajax-helft nu. Blind kijkt en zoekt en... Voelt alsof er een paas gaat komen naar Blasikowski. Die komt er ook inderdaad. Blasikowski kaatst. De bal terug naar Pisek, De rechtsbek. Die staat er ook nu ver op de helft van Ajax. Maar de aanval loopt via de andere kant verder. Want Smeltsen krijgt weer wat ruimte. Sana moet mee terug. Sana zal hem nog wat scherper in de gaten moeten gaan houden. Want hij komt te vaker te veel. Schmelze. Nu maakt Sana een overtreding. Krijgt Geel op de punt van zijn eigen strafvolgebied. Ja, daar is eigenlijk maar één woord voor. Dat heet onhandigheid. En dat krijg je dus als je nog niet heel oud bent. En vooral, want hij is ook niet meer zo jong. ...te weinig wedstrijden op dit niveau in de benen hebt, of liever geen één... ...dan maak je dus op dit soort momenten dit soort domme overtredingen. ze had die gele kaart volgens mij de hele tijd al in zijn hand... ...want uh, ik heb nog nooit zo snel een gele kaart getrokken zien worden. Maar hij is getrokken, hij is voor uh, Sana die nog wat onschuldig kijkt... ...onder dat uh, grappige mammottenkapsel van hem... En dan komt er een uh, vrije trap. Dat is, een voor jalozie. Jalozie jou, dat is absoluut een jaloezie, maar dat geeft helemaal niks. Want het, uh, het, is, een, het is wel een manier, die, althans een beschrijving, die, die klopt uh, als je naar hem kijkt. Goed, die vrije trap is een prooi voor uh, Kenneth Vermeer. Een man die hem trapte was, uh, Royce. Laten we maar niet meer over haren hebben, maar gewoon over het uh, voetbal. Kenneth Vermeer, wiens haar overigens ook prima in orde zit uh, vanavond. Heeft uh, de bal te pakken en geeft hem aan uh, Simeon. Ik dacht meestal met Jack is dit zo, zijn dit soort dingen uh, <laughs> duren ze uren, maar prima. Mooisalder heeft de bal. En die heeft ter hoogte van de middenlijn naar de linkerkant meegegeven aan Eriksen. Die houdt even halt. Omdat Blasikowski bij hem in de buurt staat. En daar durft hij dan zo dicht bij de zijlijn niet langs. Dan loopt hij zelf weer naar het centrum. Maar zonder bal, want die ligt aan de voeten van Mooisalder. Mooisalder kijkt. En wenkt ook vooral naar spelers op het middenveld. Kom nou, want ja, waar zijn jullie eigenlijk? De twee, zeg maar, De Jong en Eriksen. Die waaien wel een beetje ver uit naar de zijkant. En Paulsen, dat hadden we al eerder gezegd. Die staat eigenlijk tussen die twee centrale verdedigers. Dan moet je dus wel echt backs hebben die echt diep durven staan. Want anders heb je er gewoon te weinig mensen. Nu lukt dat, want loopt Blind door. Die is dan ogenblikkelijk aanspeelbaar ook. Maar na twee korte combinaties en even druk zetten van Dortmund is de bal weer terug bij af. En af is in dit geval Alderwereld. Alderwereld, balletje aan de voet naar de Jong. Krijgt hem weer razendsnel terug. Dan kan Alderwereld misschien wat stapjes voorwaarts maken. Ja, hij heeft een diepe bal in gedachten. Maar Lewandowski heeft dat boek gelezen en gezien dat dat ging gebeuren. Via de pol ging de bal over de zijlijn. Snelle ingooi van Van Rijn. Nu mag Sana aanvallend iets bedenken. Maar komt er eigenlijk ook op die manier niet uit. Hummels wint dat nu wel. Lange bal richting Lewandowski. Die niet de tijd krijgt om aan te nemen. Bal schiet door. En mooi Zander is dan de ontvanger namens Ajax. Die speelt naar Eriksen. Direct weer het druk zetten van Borussia Dortmund. Vanuit het middenveld met Gundogan. Uiteindelijk vindt dan er wel een afspeelmogelijkheid. De teruggezakte Babel, Paulsen En zo kan Ajax even in een driehoekje rondspelen... als we inmiddels 38, 39 minuten spelen. En het 0-0 staat. En Ajax via Sanaa het balbezit heeft Sana op de rand van het schafstopgebied. Sanaa, Sanaa gaat schieten, speelt aan tegen Subutic. Geen hens. Borussia Dortmund kan wegwerken. Maar daar was ineens die actie van Sana. Waarbij ik toch denk dat hij hem had moeten afspelen. Maar daar zullen we dan graag nog eens een herhaling voor gaan bekijken straks. Het was in ieder geval een mogelijkheid voor Ajax... En... De rechtsbuiten dus weet, deed dat heel aardig. Nu. Balverlies naar op middenveld. Dan komt er meteen de steekbal op Kutsen. Of Royce is het, maar de bal is te hard. En Royce kijkt eigenlijk naar rechts. En op het moment dat hij rechts kijkt, denkt hij, er is geen bal. En dan komt als ik loop altijd de steekbal. Nou, dat klopt wel met die lang links. En daar keek hij niet. Dat hielp eh, Dortmund niet. En je mag zeggen dat hielp Ajax behoorlijk. Want zo heeft Vermeer de bal kunnen oppakken zonder dat er ook maar enige gevaar dreigt. En kunnen meegeven aan Mooi Moisander. Moisander terug naar de keeper. Zoals al eerder gezegd, de Ajax Fans. Zijn beter en beter te horen in dit immense stadion. Zijn natuurlijk flink in de minderheid. Maar toch, de Dortmund fans die zo uh, vurig begonnen aan de wedstrijd. Net als hun ploeg eigenlijk. Hebben wat gas terug moeten nemen. Wat is dit voor uh, Paulsen? Naar uh, Moisander aan uh, de linkerkant. Daar is ook uh, Blasikowski, Dus moet Moisander terug. Kijkt nog even verwijtend voorwaarts. Van ja, ik kon die bal in die richting ook niet kwijt. Jullie moeten wel zorgen aan speelbaar uh, te zijn. Nou, Babel heeft uh, zoiets geknikt van akkoord. Daar gaan we voor zorgen. Palsen is nu degene die mag kijken of Babel en Consorten dat ook in de praktijk gaan brengen. Van Rijn wordt aangespeeld. Ook hij wordt weer opgejaagd en moet razendsnel terug. Zelfs zo ver terug dat hij terechtkomt bij Kenneth Vermeer. Vermeer speelt naar Palsen die dus tussen die centrale verdedigers nu hangt. De, de backs zijn ver opgeschoven. Blind en Van Rijn. Eens kijken of dat, dat effect sorteert. Mooi durft de diepte niet aan. Gaat weer terug naar Palsen. Het wordt op deze manier als je in balbezit bent eigenlijk een soort 3-4-3 variant... Met dus Pals en de twee centrale verdedigers in de laatste lijn. En de twee backs als middenvelders. Daarbij dus ook De Jong en Eriksen. En als je dat dan slim tikkie takkie uitspeelt. Dan moet er vroeg of laat toch wel iets te halen zijn. Maar dat is voorlopig toch niet het geval. Omdat Dortmund er vrij kort op zit. Gundogan. Weer boeite om de bal te controleren trouwens. Stort van de middenlijn. Onder druk gezet door Eriksen. Die al voelde dat er misschien wel weer wat aan zat te komen. Maar dit keer gaat de bal op tijd terug naar Subotic. Subotic naar Hummels. En Hummels met zijn oranje schoentjes. Of is het rood? Lijkt oranje. geeft de bal dan weer aan uh... Soeboutic mee. Soeboutic aan de rechterkant van het veld. Picek doorgelopen. Gaat met de bal langs Boer richten. Die bij de sliding. Zo dus een prima sliding voor een linksbuiten. De bal uiteindelijk weer ontfutselt aan zijn tegenstander. En naar voren trapt. Maar ja, daar stond niemand. Want hij was weg. Diepe bal van de Duitsers. Daar komt hij weer. Gutsen en Royce zijn er altijd bij betrokken. Lewandowski, of Blasikov? moet ik zeggen, vanaf de rechterkant gaat de voorzet geven. Lewandowski bij de tweede paal. Wil koppen, maar hij zegt: ik word vastgehouden. Of dat zo is, waag ik te betwijfelen. maar de bal schiet door. Nou, ja, de bal was ook te hoog voor hem. Die kon hij nooit halen. Keel vangt op, gaat richting de linkerpunt van het strafschopgebied. Schiet zelf. Maar net als uh, zijn eerste poging gaat ook deze hoog en ook weer ver naast de goal van uh, Ajax. Maar het was weer eens een uh, momentje. Die uh, rechterkant is uh, levensgevaarlijk. Ik geloof dat Van Rijn hem wel wat voorover trekt. Waardoor hij inderdaad Lewandowski in een wat vreemde positie terecht kwam. En dat hij wel enig recht van spreken had. Maar goed, het is de scheidsrechter ontgaan. Dus zullen we er ook niet meer op terugkomen. Lewandowski zal wel met enige regelmaat wel doen. Want hij loopt continu te praten en te zeuren. In de buurt van uh, de scheidsrechter. Is natuurlijk uh, al een paar keer naar de grond gegaan. Heeft wat dat betreft niet snel het voordeel van de twijfel bij uh, de Italiaanse arbiter. Ingooien voor Borussia Dortmund. Vanaf de linkerkant richting Hummels. Op eigen helft nog terugspelen weer naar Piszczek. Pizzek zoekt contact met Blasikowski. Dat zijn de rechtsback en de rechtsbuiten. Even wordt het gemaakt. Maar uh, daar wordt balverlies geleden. Ajax neemt over. Eriksen loopt in de breedte van links naar rechts over het veld. En krijgt de bal uiteindelijk bij Van Rijn. Die ter hoogte van de middenlijn uh, de bal kan ontvangen. En dan maar weer terug speelt naar de wereld. wat kan die? Terug naar de keeper. Want uh, Lewandowski stond zo in de weg dat de bal niet meteen naar Moisander kon. Dat kan nu via Vermeer alsnog. En zo krijgt de Vindebal. bal. De Jong wijst. De bal gaat naar Babel. Babel kaatst de bal op blind. 10 meter over de middenlijn naar de linkerkant van het veld. Ook fel op de huid gezeten moet de bal weer terug op de eigen helft naar mooi Sander. En die opent dan weer naar Alderwereld. Alderwereld heeft een redelijk vrij veld voor zich. Besluit om te spelen naar Van Rijn. De doorgeschoven bek dus. Kort met Sana. Van Rijn krijgt hem terug rond de middenlijn. Toch maar weer terug naar Alderwereld. Dan wordt Palsen geacht om inderdaad wat terug te zakken. Om aan speelbaar te zijn. Krijgt de bal ook. Neemt hem even aan. Twee, drie keer raken. Zo speelt Ajax in een driehoekje wel op balbezit. Maar komen Van Rijn, De Jong en Alderwereld. En ook Palsen eigenlijk geen steek verder. Driehoekje met vier mensen. Uiteindelijk Palsen die het middenveld in speelt. De Jong die de bal verliest. Want Gundogan is de jagende man. Maar uiteindelijk komt hij ook niet veel verder. En kan Palsen als stofzuiger die bal weer oprapen. Terugspelen naar Vermeer. En gaan Ajax weer opnieuw beginnen. Met Moisander in dit geval. Er zou gespeeld kunnen worden naar Van Rijn. Dat zou niet alleen, dat kan zelfs. En met nog anderhalve minuut tot aan de rust is er balbezit voor Siem de Jong bij 0-0-stand. Siem de Jong paast, heeft gezien dat Babel wegloopt De bal wordt weggekopt door Hummels. Maar voor de voeten van Eriksen. 35 meter van het doel. Die maakt wel handig de bal vrij langs twee tegenstanders. En ze geeft dan de bal breed mee aan Blind-Boerrichter. Blind nu zou je toch een keer een actie moeten maken. Hoewel, het is eigenlijk alweer te laat. Want er is een dubbele bewaking. Gaat de bal weer terug naar Blind, Blind-Eriksen. zo is Ajax de kans die het even dacht te krijgen eigenlijk alweer kwijt. Tegelijkertijd vind ik dat het er achterin met uh, Moisander Anderwereld en Paulsen die daar steeds tussen loopt, wel vrij safe uitziet. Dat zijn natuurlijk ook hier die wel weten wat het te koop is, die weet, uh, weten hoe de hazen lopen zoals dat heet. En uh, ja, die, die, die, die maak je niet zo gauw gek en dat is wel prima, want dat geeft Ajax defensief. Er zijn natuurlijk best kansen geweest voor Dortmund, maar wel vind ik wat rust. In ieder geval is dat uh, er niet minder op geworden sinds de entree van Christian Paulsen, die natuurlijk ook vooral voor dit soort momenten gekocht is, gehaald moet ik zeggen. Balbezit is er voor Piszczek als we richting de rust gaan. Balbezit bestaat overigens uit het ingooien richting Hummels. Vervolgens ook zo'n gebaar maken van ja, ik weet eigenlijk ook niet beter te verzinnen. Omdat het voorwaarts eventjes niet kan. Dan Subotic, Gundogan. Ja, we gaan richting de rust. Dortmund speelt nog wat rond. Het is nog een halve minuut. Misschien nog één keer is een bal naar voren. Veel oponthoud is er niet geweest. Dus er zal waarschijnlijk ook geen tijd bijkomen. Dan gaan we na 45 minuten in elk geval hier aan de T. Piszczek nog eens even zo kort over de middenlijn. Gaat er nog diepte gezocht worden door Blasikowski? Ja. Maar Paulsen heeft dat gezien. Terug naar Vermeer wil hij niet. Dan maar uit die bal. En via het Poolse been denkt hij zelf. Gensrechter denkt er anders over. En dus mag Dortmund ter hoogte van het Zasdomgebied van Ajax nog één keer gooien. En dat gaat Piszczek doen. Het twijfelde wat Ze leek. Moet ik terug naar de keeper of toch maar wegdraaien naar de buitenkant? En toen hij iets besloten had, was het eigenlijk te laat. Ach, kijk, Italiaanse scheidsrechter. Want wat doet een Italiaan? Die wil altijd zelf even in het middelpunt van de belangstelling staan. Als Dortmund denkt, we boven nog een ingooi nemen. En dat wordt eigenlijk een soort hoekschop, zegt de scheidsrechter. Ja, dag. 45 minuten is 45 minuten. Tijd is, is tijd. Rust. 0-0 in Dortmund.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 Download ook de gratis app op sterextra.nl. Radio 101. Het NOS-journaal. En naast me zit Ewart de Jong. Goedenavond. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen onwel geworden door het vrijkomen van chloorgas in een zwembad in een wellnesscentrum. Ze zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze goed aanspreekbaar. Waarschijnlijk hebben ze niet veel gas ingeademd. De brandweer is in beschermende kleding het pand ingegaan en probeert vast te stellen waardoor het chloor is vrijgekomen. De Palestijnen zijn er alleen uit op uit om Israël te vernietigen... en ze zijn niet geïnteresseerd in vrede. Dat zegt de Republikeinse presidentkandidaat Mitt Romney... in een uitgelekte video. Opnames zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst met donateurs... in de Amerikaanse staat Florida. Gisteren bracht een linkse Amerikaans blad... al een deel van het filmpje naar buiten. En daarin zei Romney dat mensen die op de Democraten stemmen... slachtoffers zijn, geen belasting betalen... en volkomen afhankelijk zijn van de overheid.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 Eerder werd het grootste deel van de collectie gekocht door zakenman Hans Melgers. Hij wilde de collectie onderbrengen in een museum in de Achterhoek. Er zitten onder meer werken tussen van Karel Widdelink, Charlie Torop en Wim Schumacher. Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust wat buien. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt, geregeld buien met een kleine kans op onweer. Smiddags ook wat zon. Het wordt hooguit 16 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vries. Dit was het Eindhoven Journaal.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 Als machine dan echt zo zwaar Zorgeloos verhuizen minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? De beleggingsupdate van ABN Amro van deze week. Vertrouwen in oplossing eurocrisis bloeit op. Nu kiezen voor aandelen of toch liquide blijven. Bekijk de online video op abnamronl slash beleggingsupdate. ABN Amro, de bank anno nu.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 Meld u vandaag nog kosteloos aan op bouwconnect.nl. Ook Rometa Metaalproducten en Mitsubishi Elevator Europe liften zijn aangesloten op BouwConnect. Bouw mee. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Ja, we zitten in de rust van uh, Borussia Dortmund tegen Ajax in de Champions League. Maar er worden heel veel meer wedstrijden gespeeld. We gaan eens even kijken bij uh, Andy Houtkamp op de uh, redactie. Want die heeft al die wedstrijden uh, geprobeerd te volgen. Maar het zijn er wel heel veel, uh, Andy. Ja, welke, welke, welke springt eruit? Uh, nou in ieder geval niet vanwege de, het spektakel Real Madrid tegen Manchester City. Andere belangrijke wedstrijd in deze pool. Goed nieuws voor Ajax staat uh, bovenaan in deze pool. Want ook daar staat het 0-0 uh, bij Real Madrid Manchester City. Een hele matige wedstrijd om naar te kijken. Milan-Anderlecht, uh, zeer interessant. Met Nigel de Jong en Emmanuelsson in de basis bij Milan. En Bram Nuiting centraal achterin bij Anderlecht. Doet het goed, want ook daar staat het 0-0. Uh, Olympiakos Schalke met Huntelaar. Geen afleiding, die zit op de bank. Daar staat het 1-0 voor Schalke. Uh, interessant. Malaga Zenit 2-0 bij Rust. Zenit toch, uh, groot verdiener en, uh, of uh, groot aankoper in de, uh, in de stop geweest. En Malaga, ja dat raakte zoveel kwijt en uh, was een beetje op de weg terug. Maar Malaga zit uh, dus goed in de, in de, in de stoel, 2-0 voor bij rust. Montpellier-Arsenal werd heel snel 1-0 voor Montpellier. Uh, toen in een paar minuten tijd 1-1 en 1-2... Dynamo Zagreb Porto staat 1-0 voor Porto. Maar de wedstrijd die er echt uitspringt is uh, PSG, oftewel Paris Saint-Germain... tegen Dynamo Kiev. We weten al wel, Feyenoord werd uitgeschakeld door Dynamo Kiev. Uh, Dynamo Kiev kansloos, want uh, bij Rus staat het al 3-0. Scheidsrechter is Björn Kuipers. Uh, gaf een penalty aan uh, uh, Paris Saint-Germain, benut door Zlatan. 2-0 door Thiago en 3-0 door een speler die we ook op de Nederlandse velden hebben gezien. Ex-PSV'er Alex en dat zijn alle wedstrijden tot nu toe. Ja, en je blijft hangen dat Van Zenit Sint-Petersburg... Eh, ja. van de week eh, van Grosny verloren. Ik geloof dat ze voor 100 miljoen aan spelers hebben ja. gekocht. Uh, Hulk, Hulk dus dit. Ja, ja, ja, opmerkelijk. Hè? Witsel. Ja. Goed, uh, we komen later natuurlijk uh, bij je terug. Uh, Zometeen uh, de tweede helft uh, in de Champions League... in deze groepsfase, in de eerste... Dag van die groepsfase. Maar we gaan even terug naar vanmiddag, naar het wielrennen. Ellen van Dijk was vooraf niet zo positief over haar kansen op het WK tijdrijden. Maar ze werd in Valkenburg toch maar een mooi vijfde. En ze kwam zelfs nog erg dicht bij het podium. Verslaggever Steven Dalenboud. Ellen van Dijk reed een prima tijdrit en was maar 13 seconden verwijderd van het podium. Het is opnieuw een bewijs dat ze een andere wielrenster is geworden. Ze verloor flink wat kilo's en blijkt nu dus ook op een heuvelachtig parcours met de top mee te kunnen. Ja, het is heel mooi om te zien dat je nu echt zo meedoet met de wereld. Je wordt hier vijfde, dus... Uh... Dan ben je wel, wel kort, maar dan weet je ook dat je hier 13 seconden met het podium... en uh, ja, dat zijn uh, overbrugbare verschillen. En uh, als ik kijk waar ik dan vandaan kom een paar jaar geleden... werd ik altijd 20ste, 25ste. En dan is dit wel echt een bevestiging dat, uh, ja, dat je wel echt meedoet. Dan komt er toch nog het gevoel als je dan de uiteindelijke uitslag ziet... en dan zie je 13 seconden met die nummer 3. Ja. Dat, dat je dan toch nog even denkt, ja... Ja, nou, had je die ergens kunnen winnen of uh, was dit gewoon een, ja. een, een, een perfecte, perfecte race voor jou? Nou, Eigenlijk wel bijna perfect, ik denk, mijn bochten liepen echt goed. Ik heb wel wat risico's hier en daar genomen en uh, ik wist ook dat ik dat moest doen om snelheid te behouden. Zeker uh, als het bergop ging, om uh, in ieder geval geen uh, snelheid in de bochten te verliezen dan. En uh, ja, wat dat betreft heb ik het niet echt laten liggen, dus ik denk uh, ja, dat dit het gewoon was voor vandaag. Judith Arndt Arendt wint. Ja, die is duidelijk beter dan, dan iedereen hè? Ja, ja ik ben uh, ik heb heel veel respect voor haar. Ik ben blij dat ze stopt. Het is een heel eerder plekje volgend jaar. Ja. Zo denk jij. Ja, zo denk ik. Ja, ja nou ja, dat, uh, nee, ze heeft echt een super mooie carrière. Ze is al 37 uh, of zo. Dus uh, ja, dan uh, is het ook wel eens tijd om te stoppen, denk ik. Ja. Een gouden slot dus voor de carrière van Judith Arndt. Zij stopte mee. Voor de tweede Nederlandse deelneemster Anna van der Breggen begon het vandaag allemaal pas. Ze had zich geplaatst door Europees kampioenen onder 23 te worden en kon op haar eerste WK dus frank en vrij rondrijden. Ze werd elfde en ze was ontevreden. Uh, het ging minder goed dan dat ik uh, gehoopt had eigenlijk. Ik kon niet echt mijn ritme vinden en uh, ja, het draaide gewoon niet lekker dus dan, uh, dat, dat gaat alleen in je hoofd zitten. En uh, ja, dan, dan uh, hoop je gewoon, dan krijg je niet de snelheid die ik zou willen halen. En uh, ja, het ging gewoon niet zo goed. Aan de andere kant, word je, word je elfde. Dat is nou ook weer niet zo, niet zo heel slecht voor, uh, voor een jonge renster als jij. Nee, eigenlijk uh, viel de uitslag nog wel uh, heel erg mee. Ik had toch wel top 10 gehoopt. Ik ben op dit moment in vorm. En uh, ja, het was van tevoren moeilijk inschatten waar ik ongeveer uit zou komen. Dus een uh, elfde plaats, daar ben ik op zich nog wel tevreden mee, ja. Ja, etien, etien, uh, van uh, Gouach Party of Parti ik weet niet sorry dat ik het niet goed zei. Het is uh, kwart voor tien geweest. Op papier zouden ze dus weer uit de kleedkamer moeten komen. We gaan eens even kijken bij Bas Tichler en uh, Ronald van der Geer zijn ze alweer op het veld? Niet alleen uh, op papier hoor, maar uh, ook op, het, uh, op de groene grasmat van het uh, stadion staan er uh, tien met een geel shirt, één met een grijs shirt. Er staan er tien in het rood-wit en één in het prachtige oranje. Oftewel, we zijn er klaar voor om te beginnen aan de tweede helft. 0-0 is dus de stand in het Westfalenstadion. Waar de 63.000 inmiddels weer hun plekje gaan zoeken. En ja, vanuit de Duitse opinie hopen op een beter Borussia Dortmund. Maar laten wij filosoferen vanuit het rood-wit. En Dan kan je niet helemaal ontevreden zijn over de eerste 45 minuten van Ajax. Je zou zelfs kunnen zeggen, er had gescoord kunnen worden... Ja, dat geldt ook een beetje voor de andere kant. Zo zal er dus best uh, iets van tevredenheid zijn rond die 0-0. De bal is uh, aan het rollen gebracht. Geen wissels zo op het eerste gezicht bij, uh, bij de elftallen. Er is ook niet echt aanleiding voor. En hij heeft het bal bezit via Moisander, Via de linkerkant nu Deli Blind speelt uh, Paulsen aan. Paulsen voorwaarts richting Boerichterp die handig aanneemt. Zeg in één keer weg iets dan. Zo leek het bij Piszczek, maar uh, het blijft bij lijken. Want uiteindelijk kan de pol uh, weer ingrijpen en hem over de zijlijn spelen. Ja, omdat hij hem geweldig aanneemt. Maar eigenlijk is er zo van schrik dat hij denkt... Nou, ik zal hem toch niet in één keer in de aanname er voorbij krijgen. Dus ik hou maar vast in. Dat had hij dan net niet moeten doen. Nu een uitbraak van de Duitsers trouwens. Met Blasikowski aan de rechterkant van het veld. Lewandowski, de andere pol, kiest positie in het schafselgebied. Daar komt de bal niet. Wel bij Royce Die wil koppen, maar daar zit het hoofd tussen van, uh, van Rijn. wordt de bal opgepikt door Smeltzer. Die kan hem niet binnenhouden in een poging. Ja, in volle vaart. Want dat doen ze natuurlijk allemaal hier. Nog uh, die bal voor die golf van Vermeer te krijgen. Dat is wel ook wat Klop wil. Die altijd overal die gewerkt heeft. Ploegen met veel energie. Veel lopen. Veel strijd. En het is ook weer onduits vinden wij. Omdat het wel over het algemeen aanvallend en leuk en verzorgd is. Maar het is wel van de eerste tot de laatste minuut gaan. Babel gaat nu. Wordt uh, weggestuurd. Linkerkant gebied. Babel wil die bal voorleggen. Verdedigende actie is er. Van Subotic. Corner komt eraan voor Ajax. Bal werd vanaf het middenveld gespeeld. Ik denk dat het Palsen was. Die de steekbal gaf op Babel. Goed gelopen ook van de spits van Ajax. Maar uiteindelijk zo goed verdedigd. Door Subotic. Corner vanaf de linkerkant. Positie gekozen. Door Moisander. Door Palsen. Door nou ja, alles met lengte ook van Reinissen. Corner wordt kort genomen op Sana. Sana die draait weg van zijn tegenstander. Gaat de voorzet. geven. bal blijft laag. Dan moet er geschoten worden door Babel. En die, die bal een meter naast. Die wordt nog aangeraakt ook. En daardoor duurde het woord zo lang omdat die bal eigenlijk met een heel merkwaardige boog plotseling niet de koers vaart die we eigenlijk allemaal hadden verwacht. Maar langs het gaat. ik denk dat smelt die bal het laatst raakt. En uiteindelijk leeft dat Ajax dus een nieuwe hoekschop op. Maar in het begin van de tweede helft is het Ajax dat heel zelfverzekerd en heel brutaal plotseling bezit neemt van de Duitse helft. Corner komt van Erikse Babel, komt naar de bal toe. bal gaat richting de penalty-stip, wordt daar gekopt. De alle wereld wordt ingeschoten. Nee, Weideveller op een schot van dichtbij van Moisander zo laat Ajax zich weer horen in dat strafschopgebied en dit was een aardig hoor. Want in eerste instantie komt al de wereld er niet aan en dan mooi slanen met een dropkick. Die door Weideveller een op een wordt gekeerd. Nu moet Ajax oppassen, moet Eriksen zelfs verdedigen. En is voor meer uit zijn strafstelgebied om de bal voor de aanstormende Lewandowski weg te trappen. Overigens wordt hij daar achterin bij. Dortmund moet ook niet al te goed verwerkt. En kan Ajax weer verder met Boerichter. Boerrichter aan de linkerkant van het veld. Babel kiest positie, komt de voorzet. Babel kan koppen en die komt die bal meters over. Weer een kans voor Ajax. Het publiek uit Amsterdam wordt nu bijna gek. Omdat ze het gevoel hebben dat er echt een goal gemaakt had kunnen worden in het begin van de tweede helft. En dat geldt ook voor de Gele op de tribune. Voor zover ze al terug zijn. Want uh, de meeste mensen zitten volgens mij nog aan de braadworst. Maar uh, die zullen toch ook dat gevoel hebben gehad. Nogmaals kijken naar die kans. Ik dacht dat het de jong was die schoot. Ja, het is inderdaad de aanvoerder. En die redding van Waardevelde. Nou, die mag wel zijn. Hoewel je ook kan zeggen, hij schiet hem recht op de keeper af. Maar dat zijn toch echt kansen hoor, voor uh, Ajax. Om in het begin van deze tweede helft. gewoon heel brutaal een voorsprong te nemen. Maar ja, het is nog 0-0. Maar als je die andere kans. Ik... Ik dacht toch dat het een perfecte voorzet was van, uh, van Boerrichter. Waar Babel eigenlijk wat bij mistimede. Nu moet hij ergens oppassen achterin. Want Mooslander wordt uh, nogal lastig gevallen door Royce. Krijgt de bal dan maar nauwe nood bij Deli Blind. Die hem dan weer bij Vermeer krijgt. Die hem maar weer nauwe nood uit zijn strafschopgebied kan wegspelen. De rust is er bij Eriksen. Want die krijgt de bal wel. Kan met een mooie beweging zich vrijmaken. Zoekt de combinatie met Boerrichter. Maar dat is niet altijd een gelukkige keuze vanavond. En nu is daar uh, de tegenaanval van Dortmund. Blasikowski zoekt contact met Royce. die geeft een breedte, wordt geschoten nu door Lewandowski, die kapt er twee uit, komt hij. Die... Nee, maar die schiet hem ook over. Hij kapt er van Ajax twee uit, die er echt met boter en suiker ingaan, al de wereld in Van Rijn. Die komen allebei met de sliding, en als je dan kapt, dan ben je ze allebei kwijt, en dan kan hij de bal eigenlijk zo in de verre hoek leggen. Dan staat er nog wel van Ajax één in de buurt, maar ja, die staat eigenlijk ook al op de verkeerde been, Eriksen, en dan schiet hij er wel meters over. Want waar hij er dus aan de ene kant in had gekund, kan hij er hier ook in hoor. Niet alleen wel even corrigeren, ze kwamen niet allebei met een sliding. Want al de wereld nam in zijn sliding van Rijn mee. Daardoor leek het alsof ze allebei met de sliding gingen. Maar het was nog buitengewoon ongelukkig ook. Maar goed, zo laat dus ook Borussia Dortmund van zich horen. Wat een kans zeg. Ongelooflijk voor Babel. Wat een kans voor De Jong en wat een kans voor Lewandowski. Het is dus wel gewoon een hele leuke wedstrijd vanavond in het west Stadion stadion. En dat is toch heel gek dat je dat vier minuten na rust kan concluderen. Eigenlijk alle kanten nog op kan. Terwijl er voorafgaand aan het duel toch heel voorzichtig werd gefilosofeerd over een eenzijdig beeld. Al de wereld heeft het balbezit. Heeft de rust in elk geval om te openen van de rechter naar de linkerkant. Dat doet hij met enige precisie. Deli Blind houdt de bal binnen met het hoofd naar Eriksen. Eriksen tussen twee man in. Dat is er één te veel. En met name die Blasikowski. Eriksen is niet goed vanavond. En laat ook nu steekjes vallen waardoor hij zijn ploegen de problemen brengt. En heeft ook zeg maar, zijn aanvallende extra kwaliteit nog niet echt kunnen laten zien. Laten we voor Ajax hopen dat dat nog verandert. Want uh, op deze manier valt hij tegen. En dat kan je er eigenlijk niet bij hebben op zijn avond. Subutic heeft de bal. Er komt uh, weer veel sfeer en geluid terug in het uh, Westfalenstadion. Van de 65.000 mensen die hier zijn. En Subutic die de bal gespeeld heeft naar Hummels krijgt hem nu weer terug. En loopt de helft van Ajax op. En uh, kijkt of hij contact kan maken met Gutsen. Die zich wel aanbiedt. Maar dan gaat de bal langs. Die wordt opgevangen door Siem de Jong. Siem de Jong terug. Dan nou, mooi Sander, mooi Sander, rustig de buitenkant gezocht, bij ja, blind. Gutsen, Royce, ze kunnen toch ook geen stempel drukken nog op dit duel. En dat heeft dan toch ook van alles te maken met uh, datgene wat Ajax vanavond laat zien. Nu overigens wel, pas in uh, de fout, speelt Eriksen aan, die stond in de dekking. Nu is uh, in de combinatie zelf de centrale verdediger Hummels mee uh, naar voren. Nou, de Ajax kan wegwerken en krijgt dan ook nog eens een Rus vrije trap. Omdat uh, Smeltzer een overtreding maakte op Sana. Dat gebeurt nog op de Ajax-helft aan de rechterkant bij de Amsterdammers. Een meter of 10, 15 voor de middenlijn. Daar gaat dus die vrije trap. Genomen worden door Ricardo van Rijn. Palsen maakt wat ruimte en zegt ja, je moet spelen naar de linkerkant. Daar staan er twee namelijk, Moisander en Blind. Die twee spelen elkaar nu de bal toe. En Blind zou dan eventueel voorwaarts kunnen. Blazikowski gaat storen. Het gaat weer even terug naar Moisander. Palsen zakt weer uit en zo staan de backs weer diep. Staan er weer drie achterin en heeft Moisander de bal. Een van de toeschouwers uh, moet nu opstaan om zijn auto te verplaatsen. Hoort u op de achtergrond, want die staat danig in de weg en wordt zo aanstonds weggesleept. Dus uh, nou ja, dan weten we dat. Het balbezit is voor Borussia Dortmund in de beginfase van de tweede helft. 0-0. En dan komt de diepe bal op Royce, Die komt vrij voor de keeper en die schiet hem erin. Nee, die schiet hem er ook niet in. Want Vermeer redt. Want die schiet de bal tegen Vermeer op die zijn doel goed verkleint en uitkomt. En hoewel de bal onder de doelman doorschiet... En nog even in dat doel, dreigende te gaan. Wordt hij uiteindelijk voldoende door de keeper van richting veranderd om een meter of anderhalf naast bepaald te landen. En zo is het een hoekschop voor Dortmund. Maar Dortmund krijgt dus nu wel weer een paar kansen in het begin van de tweede helft. En dat hoorbaar is ook doorgedrongen, dat besef tot de tribunes. Hij redt hem met de kuit in uh, zijn onderbewustzijn. Maar uh, hij redt hem wel en moet dus een corner toestaan. Dat dan weer wel. Corner van uh, Dortmund wordt uh, genomen. Vanaf de rechterkant komt bij de penalty stip. Daar gaat Lewandowski de lucht in. Maar hing de jong al. Vervolgens wordt er nog wel geschoten door Gutsen, Maar ook dat schot wordt geblokt door Ajax. Het levert Ajax geen balbezit op. Want hij wordt teruggebracht door Gundogan. Wordt vervolgens door al de wereld weer uit het strafstopgebied weggekomen, Verlengd door Babel. Maar Borussia Dortmund pakt weer op. Keel onder meer. En zo is de rust er. Want Keel moet wel terug bij Borussia Dortmund. Op eigen helft. Zo vlak voor de middenlijn. Ajax teruggeplooid op eigen helft. Nu komt Babel wel storen. Is zelfs blind. Helemaal meegegaan met Blasikowski. Klasikowski ook weer terug naar zijn centrale verdediger. En zo speelt Dortmund rond. Op eigen helft. Staat Ayers dus goed. Dan gaat Hummels het middenveld maar eens in. Hummels loopt nu wel heel ver door. Hummels geeft een paas. Dat is een knappe bal, zeg. Net te hard. Dus helemaal niet zo'n knappe bal, hoor ik u denken. Nou, dat klopt. Want die bal is te hard voor Piszczek. Mee naar de centrale verdediger. En de rechtsbek die hier het aanval dirigeren van Borussia Dortmund... uiteindelijk sterft in je schoonheid. Nou ja, zo schoon was het eigenlijk niet... In de handen van Vermeer. De bal bezit van de linkerkant voor Ajax. Waar Paulsen dan weer aan speelbaar is tussen die twee centrale verdedigers. We hebben dat nu een paar keer gezegd. Het is dus eigenlijk zo'n 3-4-3 met de backs als middenvelders. En dat tussen dus Eriksen en De Jong. De Jong laat zich nu een paar meter zakken om aan speelbaar te zijn. En kaatst de bal naar de rechterkant. Daar staat de wereld weet dat het terug kan naar Paulsen. Die is nu echt een soort oudspoetsen. Dat woord mag je dan hier met graag te gebruiken. En die brengt de bal dan naar de andere kant naar... Moi Sander, kleine 10 minuten onderweg in de tweede helft. 0-0 nog altijd. Diepe bal van Moi Sander. Sana loopt wel, maar de bal wordt weggekopt door Hummels. En weer opgevangen op het middenveld van Ajax door Eriksen. Maar weer met de nodige onnauwkeurigheid. Waardoor Borussia Dortmund weer kan overnemen. Gundogan geeft de bal naar. Wie is dat? Gutsen. Gutsen aan de rechterkant. Heeft hulp daar van Pichek. Piszek met grote stappen richting het schasroepgebied. Legt hem op Lewandowski. Lewandowski rand, schasroepgebied. Verder spelen naar Blasikowski. Zijn voorzet vanaf de rechterkant. Weggekopt door Palsen. Daar komt nu een schot van. Gundogan hoog in. Nee, de tribune niet. Want daar hangt de er net voor. Dus die bal die zakt keurig als die de tribune in drijft te gaan naar beneden, Maar hij was zo hoog dat hij niet in de buurt kwam van de Ajax goal. Maar zo schakelt Borussia Dortmund iedereen in om maar in de buurt te komen van Kenneth Vermeer. Heeft Ajax nu wel het balbezit? Wordt Babel gezocht, maar niet gevonden. En heeft Borussia Dortmund via Subotic en Gundogan die bal weer terug. En kan het weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Te beginnen weer bij Guts. Aan de rechterkant van het veld, Blazikowski is erbij. De sfeer komt langzaam weer terug in dit stadion. Dat door de krant The Times, toch niet de minste krant, een paar jaar geleden is... Uitgeroepen in een soort top 10 mooiste stadions ter wereld. Tot het mooiste. Stond op nummer 1 in die lijst. Totaal arbitrair. Want je kan allemaal zo'n lijstje maken. San Siro stond op 2. Nou, die was bij mij niet in de top 10 gekomen. Zo zie je maar. Uh, maar deze stond op 1. De mooiste, vonden de Engelsen, hè? de mooiste sfeer op het continent. Nou, dat kan ik me wel iets bij voorstellen trouwens. En het applaus dat nu in deze tempel. Uh, neerdaalt, is voor Dortmund dat een hoekschop krijgt. Op het moment dat ik het zeg denk ik Vena Badje had in die lijst moeten staan. Maar goed, ook, we uh, kunnen er eeuwig over door uh, praten. Ik weet wel dat ik vroeger, want er moet de corner genomen worden, de voetbalmagazine las. Toen ik ja, ja. Naar de en, en al die voetballers werden altijd gevraagd, wat is je favoriete stadion? En elke voetballer zei, dit is mijn favoriete stadion. Maar welke club die ook speelde, dit is ook, ja dit is imposant. Dit is, uh, dit is fantastisch. Dus wat dat betreft die eerste plaats is uh, terecht. Royce gaat namens Dortmund in minuut 55 een corner nemen. En die gaat indraaien vanaf de linkerkant. Dat betekent dat Ajax alle hens aan dek heeft. Die bal blijft liggen. Die blijft letterlijk liggen op twee meter voor het doel. En wordt dan weggetrapt door al de wereld. Als er daar één van de Duitsers tegenaan loopt, zit hij er geheid in. Want die bal blijft echt twee, drie seconden liggen. Op twee meter voor het doel van Vermeerder. Dat hij eigenlijk smoort in de drukte. De bal verliest hoogte en ploft daar dan neer. En alsof iedereen het eng vindt om er wat mee te doen. Alsof het een bom is die je onschadelijk moet maken. Blijft die bal dan, dan liggen totdat al de wereld als eerste bij zin is. En de bal een tetter geeft en daarmee Ajax voor een achterstand behoed. Want uh, zoals gezegd, één Duitser die dit tegenaan plast. En hij had erin gezeten. De Duitsers komen weer aan de rechterkant van het veld. Lewandowski wacht af. Er moet een voorzet komen. Die gaat er nu komen van Piszczek. Lewandowski, bal over hem heen. Keel wil koppen. Balplof voor de voeten van Gundogan. Yeah, die schiet op de vuisten van Vermeer. Goede redding, maar de druk neemt toe. De druk op het doel van Ajax neemt toe. Ajax komt er niet meer uit. Hummels voor over de bal op Babel in de middencirkel. Volgende aanval aanstaande via Piszczek. Bischek speelt naar Gutsen. Randschas op gebied. Guts aan de drippel. En dan uiteindelijk wordt hij naar de grond gewerkt. En komt er een penalty aan voor Borussia Dortmund. Van Rijn is de dader. Krijgt ook een gele kaart. Het leek een lichte touche. Maar Gutssen ging gretig naar de grond. En na wat twijfelgevallen eerder in de wedstrijd kent de Ivo nu geen enkele twijfel meer. En geeft hij dus een penalty aan Borussia Dortmund. Nou is het in Nederland nog wel eens zo dat er dan vervolgens een grensrechter zou kunnen zijn. Die zegt nee, scheids, dat heb je verkeerd gezien. Maar in dit geval blijft de grensrechter stil. En als ik naar de herhaling kijk, dan zoekt Kutsen natuurlijk naar het been van Van Rijn. Staat dat been er wel en valt hij eroverheen? En kan ik mij voorstellen... Dat de scheidsrechter heeft gedacht, ja, hier is sprake van een overtreding. Maar helemaal bij het rechte eind heeft de Italiaan het niet. Laten we zeggen dat Brucia Dortmund wat gelukkig een penalty krijgt. En Hummels, de, nou ja, toch de centrale verdediger had ik niet verwacht, gaat een penalty nemen. Ja, ik vind het, hier hoef je geen straf op voor te geven. Hij zoekt hem te nadrukkelijk op. Maar goed, hij ligt er. Vermeer moet dan het onrecht maar recht zetten nu. 57 minuten gespeeld. Hummels de aanloop. En Vermeer pakt hem. Hij pakt hem. Want de bal die ook niet veel snelheid heeft. Slechte strafschot blijft op de grond liggen. Tenminste er komt er niet vanaf als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat wel naar de hoek maar daar is vermeerd.